<laughs> Vooral het eerste kwartier Dankzij Nee hoor, het ging helemaal goed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 Zo voort op zaterdag bij CF Selfs. Als historie Carol Emeralds en Back It Up. Gevolgd door deze uit de jaren 80 van Tiffany. Ja, dat meisje waar Maurice Wilder zo smor verliefd op is en was. Jorge, <laughs> I think we're alone now. Nou, gelukkig zijn wij niet alleen in de studio. Nee. Het is een gezellig druk, hè? zoals eigenlijk altijd op de zaterdagmiddag. Dat vinden wij helemaal niet erg niet. Nee. Waar anders hè? Dat, dat bedoel ik, daar hebben we helemaal geen moeite mee. Want wij hebben hoog bezoek.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 Ja, als mensen willen dat ik er iets inschrijf, dan doe ik dat natuurlijk graag. Ja, maar met tien boeken, ik zou er om zeven uur staan. Ja, ja, ja. Nee, ik zorg wel dat ik er zeker om zeven uur ben. Maar ze kunnen ook bij jou, jij kan ze dus ook uitleggen. Je zei het net al, herhaal nog even die website waar ze dat kunnen bestellen, dat boek. www.boekscout.nl. Dat is gewoon boek op zijn Nederlands en dan scout. Scout, s c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 Zelfs op zaterdag hoor je Mary J. lights En just fine Dan wordt trouwens uh, De meeste dromen zijn bedroog van Marco Bossato. En die draaien we niet zomaar Nee, nee, nee, nee, nee Aankomende donderdag De boekenpresentatie van het boek Droneport Vindt allemaal plaats in uh, café 4 aan de Halterstraat Aanvang is om 8 uur En iedereen is van harte welkom Zelfs nieuws schrijft Oh, ik dacht half acht aanwezig En 8 ja, uur begon het ik, ik Zo klopt ik ook ook het over. toch ook, of niet? Nou, dat schijnt het toch goed, of niet? Uh, Man bemoeien er even uh, niet afval. mee. Zo, jongen, jongen, jonge, jonge, Maurice Mulder weer, hè? Nee, Nee, nee, nee, nee. Roy van buren. Roy van buren, hè? hè? Nee, nee, nee, nee. Kom even bij de micro. Nee, hoor. Nee, nee, nee. We nee, nee. Wil, wil je, je niet meer horen, gewoon. Nee, vandaag niet. Hey, 15 november, dan gaat hij aankomen, wordt Dat bij uh, Maurice Mulder. Ja, en dan klopt. bedoel ik niet dat hij in gewicht gaat aankomen, maar... Uh, arriveren. Hij, hij gaat arri arriveren. Arriveren.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 En voor ons is daarbij aanwezig Joop van Es. Who else? Who else? Dat dacht ik ook. Doen we naar dit plaatje van Change. And You Are My Melody.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 Dat is even schrikken. Ja, zeker. Ja, uh, Marke, uh, nummer 4 van de ranglijst. Zes uh, punten meer dan Zandvoort, nummer 7 van de ranglijst. Begon heel voortvarend. Een uh, misverstandje in de Zandvoortse verdediging zorgde ervoor dat de nummer 6. En dat is Sebastiaan uh, Brommersma... Vrij voor uh, Boyd de Vett kwam. Die kon er helemaal niet meer uh, iets eraan doen. En daardoor kwam Marken op 1-0 voor. Uh, daarna, meteen de minuut na, Sandvoort. Een heel groot offensief richting het doel van Marken. De bal kwam op de paal. De bal ging op de lat. De bal ging er net overheen. Het kwam weer terug. En het is ongelooflijk, maar de bal ging er gewoon niet in. Sandvoort had heel veel pech gehad op dat moment. En nu, op dit moment, is uh, Marken weer op de helft van Sandvoort bezig. Alleen de bal is over de achterlijn gegaan. En Boydefit mag hem dus uh, uitschieten. Het mag. Uh, natuurlijk duidelijk zijn dat uh, deze wedstrijd van Zandvoort van behoorlijk belang is. je de aansluiting met de kop houden. Dus zal je vandaag moeten winnen. Het zal niet gemakkelijk worden. Mark is goed bezig. Hij heeft vijf nieuwe spelers erbij gekregen. Dit jaar een nieuwe trainer erbij. En dat, uh, dat laat zich wel merken. Uh, het is een sterke ploeg. En laten we hopen dat Zandvoort wat meer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 Ik ben wel helemaal blij dat de uitzending van vandaag tot nu toe nog redelijk verloopt. Ja. Want ik had toch een start vandaag, dat wil je niet weten. Blijf van die knop af Maries, Want anders gaat dat ook niet meer lukken. En dan blij dat die jongen aan het werk moet. Ja, ik ben ook heel erg blij. Jodem <laughs> Mika Dag. en we are golden. Ja, ik, had Doei, voor... ik had vanmorgen zo'n uh, zo uh, zo ochtend, weet je wel, aan begin je en dan kom je in de studio zo rond uh, kwart over tien. Ja. denk je, nou ik ga even een trappetje opzetten in uh, zo. Zo'n klik trap, weet je. Ja. In één keer klikt hij terug. En wat zat er tussen van Rob? Z'n vinger. En? Nou, blauwe en zo zo'n blauwe ding hier. En de pijn dat het deed. Echt waar. En je hebt je wel ingehouden, want er was een dame bij, je. Ja, ik heb me heel erg ingehouden. Keurig. Ja, ja. Maar dat en daarna, oké, okay, daar staat die trap, hè. En ja. dan, dan klim je het zoldertje op, gewoon hier van de, van de studio. En dan kom je weer naar beneden en daar heeft een, uh, een dame lekker bakken koffie voor je gemaakt. Staat onder het CC jouw apparaat. Ja, wat aardig van de. Ja, helemaal goed. Een strappetje naar beneden ja. en dan stoot je precies met je. Juist, ja, derrière zeg je Derrière stootje je tegen de koffie aan. Oh jee, koffie over de grond. Koffie, nee, was maar over de grond. Over mijn broek. Oh, okay. de hele broek onder de koffie.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 Like Touched your face, narcotic mind ablaze, Mary Jane. And I called your name like an addict, addicted to cocaine, all the stuff you'd love And I touched your face, narcotic mind ablaze, Mary. And I call your name, Michael K wel so... de je op de Zandvoorts Radio en de Sion naar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 Uh, we spelen de 16e minuut. En uh, Marca komt op 2-0. Een hele mooie dieptepaas waar de Sandvastse uh, verdediging niet aanwezig genoeg op reageerde. De, visser, uh, de vet moet natuurlijk. Nou, moet ik natuurlijk zeggen. Kon er niet weer bij komen. Sandvast staat met 2-0. achter. En uiteraard straks meer over deze wedstrijd. Zal meteen eens even vragen aan Belinda wat zij van Halloween vindt. Ja. Ik vind het wel eng hoor. En een plaatje in zien. die stijl is Ghostbusters. Uh, Ghostbusters. die, die komt er nu aan. Die heb je nodig. You just Ga je er vanavond heen, Albert-Jan, uh, naar Veen? Naar de tot, tot, Halloween party. Tot kwart yes. voor vijf. Uh, dat, uh, tot kwart voor vijf. Mee, nee, al. jouw kinderen gaat dat niet helemaal lukken. Dat denk gaat ik, niet zo. Nee. <laughs> Belinda, wat vind jij van Halloween? Goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Belinda Keurison. Ik heb niet zo heel veel met Halloween, zou ik heel eerlijk zeggen. Nee, echt niet? Nee, echt helemaal niet. Vind is niet spannend? Nee, ik vind het leuk. Ik ben nog meer eigenlijk van het, een beetje het oud-Hollandse Sinterklaas en Sint Maarten en dat soort dingen. Dus dat vind ik dan eigenlijk veel ja, leuker. Sinterklaas en uh, Sint Maarten die uh, komen er ook weer aan. Ja, Sint Maarten, dus, uh, de 11e van de elft, hè? Dat bedoel ik. Ja, daarom. Maar goed, die jeugd kan afgeven vanavond in heksenpakken en in, in, in, in spookpakken. Ja, vanavond. en de hele kleintjes die kunnen vanaf 8 uur naar Club Jade, naar Flex. Dat is oh. van 12 tot 16. Oké. Okay. Hey. En die moeten helemaal in het wit gekleed. Helemaal in het wit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 Dus dat is ook wel weer voor een aantal uh, leuk. Ja. En dan hebben we 15 november hebben we Cabaret. Dus er is weer uh, zat te doen. Dat krijgt dus een vervolg van vorig jaar. Ja, we, hebben, we doen het al een aantal jaren ja, hoor. Het Cabaret ja, ja, klopt. klopt. En het is uh, in eerste instantie hebben we geprobeerd één keer in de maand. Het is dan toch een beetje te veel hoor. Dus nu doen we het uh, af en toe. We hadden vorige maand, als zeg ik dat goed was, vorige maand, ja, uh, Kees. Ja. Kees Tam. Uitverkocht huis natuurlijk. Ja, dat is geweldig. Ja, ja. dat was echt uh, mensen op de wachtlijst alles. Dus dat uh, was helemaal leuk.